Nieuws van 8 uur. Jan van der Boenaal. Saskia Stuivering, oud-president van de Algemene Rekenkamer, is onverwacht overleden. In 1981 was ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet van 8. Ze was jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sinds 1984 was ze lid van de Algemene Rekenkamer en daar was ze 16 jaar voorzitter. Twee jaar geleden nam ze afscheid. Saskia Stuiveling was 71 jaar. Emmanuel Macron en Marine Le Pen zijn door naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Macron kreeg bijna 24 van de stemmen en Le Pen 21,5 De conservatief Fillon en de linkse Mélenchon blijven net onder de 20 en halen daarmee de tweede ronde op 7 mei niet. Macron roept op tot nationale eenheid om te voorkomen dat Le Pen over twee weken wint. Steeds meer minderjarige jongeren krijgen een haltstraf vanwege het gebruik van een valse identiteitskaart bij het uitgaan. Jaarlijks gaat het om honderden jongeren, blijkt uit cijfers van HALT. In 2015 ging het om 350 jongeren, vorig jaar om 428. En na de eerste drie maanden van dit jaar staat de teller al op 147. Volgens HALT is de toename grotendeels te verklaren... doordat horeca, politie, gemeente en HALT beter samenwerken. In Westervoort in Gelderland is gisteravond een man neergestoken na een ruzie bij een partycentrum. Daar zou een bruiloft bezig zijn. De vermoedelijke dader is opgepakt. Er zou een familieruzie zijn geweest. De man die werd neergestoken ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Sterrenkundige en tv-persoonlijkheid Crie is overleden. Dat hebben familieleden bevestigd aan dagblad De Limburger. Titulaar werd in de jaren tachtig vooral bekend dankzij zijn programma De Wondere Wereld van de Tros. Titulaar was 73 jaar. En het weer van het noorden uit op steeds meer plaatsen regen. Pas in de avond bereikte regen het zuiden van het land en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad staat een korte file op de A4 Den Haag Amsterdam bij Roelevarensveen, 3 kilometer. A12 Den Haag Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug, 8 kilometer en 20 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer, maar de vertraging is nog geen 10 minuten. De A44 dan Den Haag Amsterdam bij Knopend Burgerveen, 4 kilometer. En ook op de A44 van Amsterdam.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 Van Shalomar en a Night to Remember openen wij een nieuwe aflevering van Zodvoort op zaterdag bij CFM. Jawel, het zonnetje schijnt weer in Zodvoort. Dat betekent even na twee uur Albert-Jan. Wij zitten er weer in Studio Tolweg 10A. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Uh, Daar gaat hij weer drie uur lang. Ja. Heeft u er zin in? Helemaal goed erop. Ja, nee, uh, ik ben er weer. En uh, het zonnetje gaat schijnen, Dus ja. uh, waar, waar zou dat nou aan liggen? Goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers en nogmaals goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer, Zandvoort, op zaterdag drie uur lang live vanaf het thema Mediapark aan de Tolweg 10A. Uh, ja, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan wij doen? Er is natuurlijk op dit moment een geweldig mooi evenement aan de gang in Zandvoort. En dan heb ik over de Vintage at Zandvoort. Het is gisteren begonnen en loopt nog door tot en met zondag. Het is het eerste lustrum. Het is een bijeenkomst van allemaal, allemaal VW-kevers. En uh, luchtgekoelde motoren heb ik mij laten uitleggen. Er is dus van alles te zien op de parkeerplaats Zuid. En alles wat te maken heeft met de historie van deze historische auto's. Ehm... Um, wij gaan natuurlijk vanmiddag nog even schakelen met de, de, de, het parkeerterrein Zuid. Om natuurlijk, onze verslaggever Roy van Buring is daar aanwezig. En even een sfeerverslag te geven dat het allemaal rond de klok van kwart over drie... Verder hebben we natuurlijk de vaste items zoals te zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want het zomerseizoen zit eraan te komen. Dus ook het aantal evenementen uh, neemt weer drastisch toe. En dat in positieve zin uiteraard Zandvoort bruist. Half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo koel? Cool, uh, wordt het wat beter? Uh, het is even uh, afwachten. Maar om half drie weet u daar meer over bij het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dieren van de week. We hebben hem vandaag even zelf weer uitgezocht. Ja? Want uh, hij, was net, hij is net binnengekomen in een dierenthuis. Het zou mooi zijn dus als dat een beetje een vakantie voor hem wordt. Zodat hij daarna gelijk door kan. En we hebben het over Jaapie En Jaapie is een Stafford. Een vijfjarige Stafford. Dus het uh, dier van de week om half vijf. Het gedicht van de week. Ja, je komt uit Spanje, lekker, lekker 25 graden. Heel mooi weer. Kom je hier terug? Is koud, rillerig. Het dus het gedicht van de week, uh, het verlangen naar de zomerzon. Oh, ja, vind je het goed? Oké, okay, ja, heel goed. Want we krijgen weer palmen uh, aan de, op de boulevard, dus het zomergevoel zit eraan te komen. Dus het gedicht van de week, zomerzon. Wellicht dat Ton Ariensen, want die sprak ik van de week nog even in het voorbijgaan in het dorp. En dat is de man achter vele muziekfestivals uh, al hier in Zandvoort. En hij schreeuwde mij vanaf zijn fiets af, ik heb nieuws. Ik zeg, nou, dan zie ik je zaterdag wel in de studio. Dus wellicht dat Ton Ariensen even langskomt met nieuws. Wat voor nieuws? Ik zou het niet weten, maar dat horen we dan. Verder hebben we natuurlijk tussen vier en vijf Marco Termes... want vanaf twee uur is de fototentoonstelling boven de hemel van Marco Termes en Onno van Middelkamp. Middelkoop. Middelkoop uh, te bezichtigen. Dus om twee uur zijn naar de deuren open gegaan. Daarover het eerste uur straks nog meer. En om kwart over vier gaan we eens even aan Marco de Mes bellen... en vragen hoe dat allemaal was. Zandvoort, uh, de sportmensen, de voetballers, liefhebbers... Uh, Zandvoort speelt uit tegen VVC. Dus daar hebben we geen live verslag van. Maar wellicht dat er iemand daar aanwezig is... en ons dat even kan appen. Uh, verder natuurlijk sport kort. Ik zou zeggen, uh, genoeg gepraat. We hebben een vol programma de komende drie uur... vanuit uw enige echte lokale zender... hier aan het Mediapark, aan de Tolweg 10A. Ja, en we zijn ook uh, digitaal te ontvangen trouwens. Daar hebben we he? straks een heel verhaal over. Ja, en en via DAB+. Aan... En dat mag jij allemaal DAB+, ja. Dat hoor je straks verderop in dit programma Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen Zandvoort een hele middag. en leuk dat jullie luisteren. en blijft het ook doen. Want tot aan vijf uur heel veel muziek en informatie... waaronder deze van in en The Weekend. Tell me what you really like, baby...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 Vrijdagmiddag beginnen we het weekend altijd heel goed bij CFM. Dan zijn we hem uit tussen 3 en 5 de Euro Breakdown, gepresenteerd door Maurice Mulder. En daarin hoor de 40 beste plaat van Europa. Keurig netjes door Mo op een rij gezet. Waaronder deze single van de Weekend en Dagpunk. Die ontbreekt niet in de Eurobreakdown. Dat was I Feel It Come in. Ja, straks meer over DAB Radio. Ik ben wel heel benieuwd wat het inhoudt, Albert-Jan. Maar jij weet er alles van. Hè. Dus, uh, <laughs> ja, ik het je, je hebt wel. erop uh, op gestudeerd, toch? Ja, ik heb het verhaaltje gelezen. Dus daar, be daar begrijp ik er nog niks van. En nu straks ook niet luisteren. Ja, okay. Dan mag jij de toelichting geven. Nee, zo heel goed. Dat horen we straks verderop in dit programma. wordt op zaterdag. Eerst De La Soul. Hier is Mima Myself en I.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 For me, myself, and I...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 Dit is alweer een oud plaatje. Het uh, beetje de begintijd van uh, CFM Jordi, Delazal. De en me, myself en I. Jawel, het is uh, 18 over 2. Binnen klaar voor uh, op het Jan. Het zal nieuws in het kort. Scooterrijder gereanimeerd na val. Een scooterrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt. bij een val op de weg in Overveen. Rond 9 uur s'avonds raakte de man onwel en ging onderuit. Politie, twee ambulances en een traumateam kwamen naar Overveen om hulp te bieden. De traumahelikopter landde elders en de arts en verpleegkundigen van het MMT zijn door de politie naar de militairen weggebracht. Agenten die ter plaatse waren hebben snel eerste hulp verleend. Mede hierdoor is het slachtoffer succesvol gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Door de inzet van de hulpdiensten was de militairenweg korte tijd afgesloten. Hoe het met de, met de, met de onwelgeworden scooterrijden gaat, uh, wordt niet in dit artikel vermeld.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 De provincie Noord-Holland was van plan om in samenwerking met Waternet en de gemeente Bloemendaal en Zandvoort een recreatief fietspad aan te leggen langs de rand van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleiding Duinen heeft beroep ingesteld tegen de daarvoor afgegeven omgevingsvergunning. Een fietspad op de geplande route zou de natuur in het duingebied verstoren... waaronder bijvoorbeeld de Zandhagedis, een specifieke vegetatietypen... zoals grijsduin en droogduinbos. En op 5 december 2016 heeft de rechtbank Haarlem het bezwaar gegrond verklaard. In de regio blijft desondanks de wens bestaan... voor een goede en aantrekkelijke fietsverbinding... tussen Haarlemmermeer en, en de kust van Zandvoort. De gemeente Bloemenaal, Zandvoort, Haarlemmermeer en Heemstede... gaan nu met elkaar bekijken welke alternatieven er zijn... voor een dergelijke verbinding.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 omdat het niet voldeed aan de normen. Na een onaangekondigd bezoek van de IGZ eind maart... aan het woonzorgcentrum werd geconcludeerd... dat de zorgverlening prima op orde is... Het verscherpte toezicht is door de IGZ opgeheven. Tot zover het uh, Zandvoorts nieuws. Niet echt binnenkort, maar het was wel uh, heel wat nieuws uh, wat uh, op het jouw had. Wil je het nieuws nalezen? Dat kan ook via onze eigen CFM Zandvoort-app. Ga naar de Play Store, App Store, of Windows Store. Zoek onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. Ja, dan weet je op een gegeven moment uh, niet meer waar je aan toe bent hè. Eerst de uh, Mima zelfrij en dan It ain't me. Nou, oké. Okay. hoorde de nieuwe single van uh, Kaigo een uh, van, uh, van iets van onze zuiderburen. Deze groep uh, Keigo en It and Me. Ook terug te vinden in de hitlijst van CFM de Your Breakdown die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 uur. Ja, vanmiddag is er een uh, nieuwe foto-expositie geopend uh, boven de HEMA. Marco Termes, ja, ook fotograaf tegenwoordig, tezamen met uh, Onno van Middelkoop. Ja, zijn mentor, Onno van Middelkoop. Uh, ja, en die komende weekenden is dat te bezichtigen in een expositieruimte, zoals je zegt, al boven de HEMA. En nogmaals, dat Marco Temes een benadigd schrijver en dichter is, is genoegzaam bekend. Dat hij ook prachtige foto's maakt, is niet echt wereldkundig gemaakt. De kunstenaar heeft zich met hart en ziel op de fotografie als kunstuiting geworpen, onder leiding van zijn mentor, fotograaf Onno van Middelkoop. Het resultaat kunt u vanaf vandaag zien in de ruimte boven de HEMA. Vandaag om twee uur, uh, een half uur geleden dus, is, het, uh, is de vernissage van de fototentoonstelling Solo voor Twee met vooral werk van Termes, maar ook enkele foto's van zijn mentor van Middelkoop te zien. Sinds kort heeft Termes de beschikking over een digitale camera en maakt hij veelal zwart-wit foto's. Nogmaals, de expositie bestaat uit zo'n circa 50 foto's... die op supergroot formaat zijn afgedrukt. De tentoonstelling is tot half mei op zaterdag en zondag... tussen 2 en 6 uur te bezichtigen in de ruimte boven de HEMA. Temes is daar dan ook zelf aanwezig om tekst en uitleg te geven. Uiteraard zijn de foto's ook te koop. Om kwart over vier, het derde uur van Zandvoort op zaterdag... gaan we even bellen met Marco Temes en kijken hoe deze eerste expositiedag... Uh, de opening daarvan is verlopen. Ja, we hebben de horloges gelijk gezet. Dus precies om kwart over vier gaat dit gebeuren. Inderdaad, Marco, de over de opening van vanmiddag. die hier om twee uur plaatsvond. Daar boven de HEMA, de nieuwe fototentoonstelling. There is freedom within. There is freedom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 in the best no. Van onze weerman Rex van de Hoorn is uh, Weddoen You Ook van deze groep uh, Crowded House. En uh, mocht je luisteren, Alex, ja, vooruit de wetenschap, we hopen je snel weer te horen met het weerbericht. Zolang moeten we het even met Albert Jan doen. Ook oh, goed. hoor, Albert Jan. Goedemiddag, kom er op een je weer. Goed, nou, zoals u zoals kunt zien, als u naar buiten kijkt of buiten bent, de zon schijnt vandaag geregeld en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het meest bewolkt maar droog. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen, zondag dus, blijft het ook droog met geregeld zonneschijn. De noordwestenwind draait naar west en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt... Naar 11 graden. Zo hé. En namorgen is het wisselvallig. Met naast geregeld zon ook elke dag regen of enkele buien. En vooral woensdag, donderdag, Koningsdag dus. Ook kans op hagel en onweer. De temperatuur stijgt maandag naar 12 graden. En de rest van de week is het slechts 8 à 10 graden. Al dus Rico Schreuder. Ja, dankjewel. Ja, heb je betere berichten voor ons? Want hier word ik niet vrolijk van, hè? Volgende week donderdag, Koningsdag. Ja. En waar heb je het over? Hagel? Hagel en hagel uh, en, en, en onweer. Maar 30 april is het prachtig weer. Ja, oké, oké. Okay, okay, ja. Hadden we het toch op, uh, op die dag moeten houden, hè? Ja, ja eigenlijk. het gewoon op 30 april. Moeten ja, blijven. ja, ja, dankjewel. Het dus weer is te lezen op www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl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 plaatje die je gewoon niet gaat vervelen. Heerlijke muziek van Ed Sheeran, your the shape of you. ZFM, we zijn er 24 uur per dag op radio met de laatste nieuwsjes, maar je kan ook kijken op onze website voor het nieuws uit Zandvoort. We het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en uiteraard kan je ook onze app downloaden. Dan blijft je op de hoogte van het nieuws. En dit is al een leuk plaatje. Eén van onze zuidenburen. Wim Stoetar. Nummer 1. Ja, want jij bent mijn nummer één. We gaan vooruit. Laten alles achter ons. Elke wolk aan de hemel verdwijnt. De harmonie. Stemt overeen, want jij bent mijn nummer 1 Je bent de eerste zomerdag, de eerste zonnestraal. De eerste slok van de beste rode wijn. De eerste regen na de hitte, verse sneeuw onder mijn voeten. Proef nog steeds je allereerste kus. Mijn nummer één, we gaan er samen vandoor. De nachten zijn lang, maar soms ook. Ja, met jou was het ineens goed raak Jij mijn nummer één, oh, je krijgt wat je ziet Je prikkelt mijn zinnen en mijn fantasie Met jou in mijn leven ben ik nooit alleen Nee, want jij bent mijn nummer één Tong. Wat jij ook doet, ik vraag nooit waarom. Wat ik ook begin, maak jij voor me af. Ik was verkocht toen ik je zag. Soms ben je ongelooflijk grappig naïef. Je beleeft alles zo intensief. Als een wervelwind draai je om me heen. Want jij bent. je in zoals ik ontwaak. Ja, met jou was het ineens goed raak. Jij bent nummer 1, oh je krijgt wat je ziet. Ik prikkelt mijn zinnen en mijn fantasie. Met jou in mijn leven ben ik nooit alleen. Nee, want jij bent mijn nummer één. Ja, ik had er van de week even tijd voor, uh, Albert-Jan... om uh, naar de radio van onze zuiderburen te luisteren. Ja. En deze werd maar grijs gedraaid. Ik denk, nou, dan gaan we hem ook zaterdag draaien. Wim Soeter en jij bent mijn nummer één. Ja, daar gaan we het hebben over DAB+. Ja, want... Uh, we is... zitten op DAP+. DAP+. Plus. Ja, dat is goed nieuws voor de luisteraars naar ZFM Zandvoort. Want ZFM Zandvoort is vanaf deze week als een van de eerste lokale omroepen van Nederland ook te ontvangen via DAP+. Plus. En dat staat voor Digital Audio Broadcasting. De opvolger van de u allen bekende FM. Dit gebeurt via een tijdelijke testlicentie op kanaal 5C van Eurosound Haarlem... die hiermee ervaring wil opdoen. ZFM is hiermee vanaf nu samen met onder andere Seaport FM en Dance Radio... in de grote regio digitaal te ontvangen op uw portable of autoradio... via in het kort dus dat DAP+. En daar zijn we als ZFM natuurlijk heel erg trots op. De ontwikkelingen van DAP+, als toekomstige vervanging van de analoge FM... maakt in Nederland een stormachtige ontwikkeling door... Hoewel DAP Plus radio's slechts 15% van de totale radioomzet vertegenwoordigen, steeg de omzet vorig jaar met 30%. Bij autoradio's is het percentage aanzienlijk hoger. Dat wordt veroorzaakt omdat 23% van alle nieuwe autoradio's met DAP Plus zijn uitgevoerd. Graag horen wij, ZFM dus, of, of waar u ons via DAP plus kunt ontvangen. Reacties zijn van harte welkom. U kunt uiteraard ZFM ook blijven luisteren via de gebruikelijke kanalen in Zandvoort via 106.9 FM, op de kabel via 104.5 FM en via www.zfm-live.nl en ook via onze ZFM Zandvoort app en uiteraard op uw tv kanaal 40 en dan wel Ziggo. Maar goed, dat DAP plus, Rob, betekent... Ja, daar zitten we op. Dat betekent dus dat uh, als ik in Noord-Holland ben, helemaal in de kop van Noord-Holland, ben ik ook nog te ontvangen. Nee, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Nee, overal waar we te ontvangen zijn, in uh, Groot-Zandvoort, uh, groot zeg ja. maar, hè, dus uh, een beetje de regio tot, uh, tot aan uh, Amsterdam, zijn we gewoon uh, 100% te ontvangen. Dus geen gekraak meer, geen geruis meer, helemaal niks. En gewoon jij... keurig digitaal signaal. En je hebt er al een speciale radio voor aangeschaft. En hoe klinkt het? Ja, dat, uh, ja, dat klinkt goed. Klinkt gewoon goed. Klinkt echt heel goed. Ik vind het leuk dat we op de autoradio niet ook in een groter bereik hebben gekregen. Klopt, klopt. Dus mensen in Stofort in de regio ga het ontvangen. Kanaal 5C, hè? laat je radio even scannen. En, en nog, dan, uh, ja. Nog even één. Op termijn verdwijnt dan de FM-band? Dat zijn ze wel van plan. Maar ah. of dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren, hmm, moeten we even afwachten. Maar wij zitten er alvast op. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Weliswaar in een uh, test, uh, testvergunning-tijd, uh, maar. In ieder geval tot aan jullie zijn we zeker te ontvangen via DAB+ kanaal 5C. En we horen graag van u als luisteraar waar u ons kunt ontvangen. Laat het even weten. Bel naar de studio op 5730393. Uit de jaren tachtig doet het altijd heel erg goed op de radio. Dus vandaar ook vaak gedraaid bij Zandvoort op zaterdag. Ditmaal Elverville in Sounds Like a Melody. Ja, Juist kregen we via de ZFM Zandvoort app een uh, laatste berichtje binnen. wat betreft de reddingsbrigade, Albert Jan. Jazeker, want uh, de Zandvoortse reddingsbrigade heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering gisteravond heeft Jan-Hein Carré na 12,5 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Ruud Willigers. De Zandvoortse reddingsbrigade heeft de afgelopen jaren een grote professionaliseringsslag doorgemaakt. Onder het voorzitterschap van Carré werd onder andere de gezamenlijke kazerne ontwikkeld en in gebruik genomen. Werd regionaal de RVR opgericht en een samenwerkingsovereenkomst met de vrijwilligersregio gesloten. C2000 ingevoerd en een volledig nieuwe landelijke opleidingslijn ingevoerd. De Zandvoortse reddingsbrigade bedankt Jan Heijn dan ook voor alle jaren inzet voor de vereniging. Tijdens de vergadering werd kort stilgestaan bij het werk en inzet in de afgelopen jaren... en namens de vereniging een cadeau overhandigd, waarna Ruud de Hamer officieel in ontvangst mocht nemen. Ruud Willigers is in Zandvoort geen onbekende. Hij werkte jarenlang bij de gemeente Zandvoort, waar hij eind 2016 formeel met pensioen ging... en was in zijn rol zeer betrokken bij het rijlen en zeilen op het strand... Ze zijn, de reddingsbrigade zijn ook zeer blij dat Ruud zich vanaf nu... onze voorzitter van de vereniging mag gaan uh, zijn, worden, CQ-worden. In ieder geval Ruud Willigers, nieuwe voorzitter... van de Zandvoortse reddingsbrigade. De namens CIV ook van harte gefeliciteerd. Inderdaad, een goede opvolger van Jan-Hein Carré. De nieuwe voorzitter van de Zandvoortse reddingsbrigade. Zijn naam is Ruud Willigers. Ja, we hebben nog twee platen tot aan het nieuws weer van drie uur. Waaronder deze van ABC. judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I'll go from one next to another. And then my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love. For they say, maybe there must be a solution to the one thing, the one thing. Een hele bekende single van deze groep, EPC, Wederom uit de jaren 80, de, de Look of Love. Kijk ja, dit hele weekend op parkeerterrein De Zuid, Vintage at Zandvoort. En ze dadelijk in het volgende uur van dit programma gaan we contact opnemen met een van de organisatoren, Roy van Buringen. Is even een sfeerimpressie vanaf parkeerterrein De Zuid. Graag tot zo. To me